7 uur. Renate Kok met het NOS-journaal. Na Curaçao en Aruba heeft nu ook Bonaire zijn luchthaven gesloten voor vluchten uit Europa. De maatregel geldt vooralsnog tot 30 maart. Ook cruiseschepen mogen de komende tijd niet aanleggen op Bonaire. Het virus is op het eiland nog niet vastgesteld. Het eilandbestuur waarschuwt dat er geen capaciteit is om een grote uitbraak op te vangen. Op Curaçao en Aruba zijn in totaal drie mensen besmet.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 President Trump heeft vanwege het coronavirus de noodtoestand afgekondigd. En daarmee kan er 50 miljard dollar worden vrijgemaakt voor noodmaatregelen. Trump heeft de ziekenhuizen gevraagd om noodplannen in werking te stellen. In de VS zijn tot nu toe 50 mensen aan het virus overleden. Bill Gates stapt uit de raad van bestuur van softwaregigant Microsoft... het bedrijf dat hij in 1975 met Weile Paul Allen heeft opgericht. In 2008 legde hij de dagelijkse leiding van het bedrijf al neer... en kreeg hij een toezichthoudende rol in de raad van bestuur. Gates blijft wel als adviseur verbonden aan Microsoft. De miljardair wil meer tijd besteden aan liefdadigheid. Het weer het is fris met kans op mist, verder zonnige periode. Vanmiddag wat meer bewolking weer en ook kans op een buitje. Het wordt ongeveer 11 graden. Morgen is het droog en er is er ook weer wat zon. En Met maximaal 15 graden is het dan iets zachter. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Oh, no. Cannot hide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 You'll find it happens all the time Love will not do what you want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 a reason to rejoice you see